Financieel woordvoerder Plasterk van de PvdA zei in het programma met het oog op morgen... dat de partijen een sociaal alternatief opstellen voor de ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen... die het demissionaire kabinet wil doorvoeren. SP-leider Roemer heeft goede hoop dat de vier partijen er samen uitkomen. In Huizen staat midden in een woonwijk een basisschool in brand. De brand is inmiddels onder controle... Vanwege de grote rookontwikkeling moesten 22 omwonenden korte tijd hun huis verlaten, zegt de politie. Ze werden opgevangen door de gemeente. De Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda, Akin, zegt verantwoordelijk te zijn voor de ontvoering van vijf Fransen in Niger. De vijf maken deel uit van een groep van zeven buitenlanders die vorige week werd ontvoerd. In een audioboodschap die de tv-zender Al Jazeera uitzond, zegt een woordvoerder van Akin snel eisen aan de Franse regering bekend te maken. Frankrijk heeft militairen naar Niger gestuurd om de gegijzelde landgenoten te bevrijden. 2010 is nu al het dodelijkste jaar voor de Westerse troepenmacht in Afghanistan. Gisteren kwamen negen NAVO-militairen om het leven bij een helikopterongeluk. En daarmee komt het totaal aantal doden onder de Westerse troepen op 529. Dat is acht meer dan in 2009, wat hiervoor het dodelijkste jaar was sinds de invasie van negen jaar geleden. De Amerikaanse Senaat heeft het don't ask don't tell principe in het leger in stand gehouden. Homoseksuelen kunnen alleen in het Amerikaanse leger dienen als ze hun geaardheid verzwijgen. In de Senaat stemden 56 senatoren voor het afschaffen van die regel en dat is vier te weinig. De stemming is een nederlaag voor president Obama. Het afschaffen van don't ask don't tell was een verkiezingsbelofte. Het weer op veel plaatsen mistbanken en minima rond 10 graden. In de loop van de ochtend lost de mist snel op. En later op de dag is het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zee. Zandvoort een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, ZFM in de ochtend. typ beste en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Yeah Dit is 20 jaar zie GFM.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 You left a number on your phone. So now when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 Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke bendet. Echt een leuke bendet. Echt een leuke bendet.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 Yes, it Op 106.9 is Zon Zee, Zandvoort en zomerhits. hits. da poca vita va bene, si la parla miets americano, quando si parla amore sotto luna, come da venenca vedrai dove americano. Omdat ik daar niet aan heb, weet ik niet, het de naar en